7 uur Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet zoekt honderden miljoenen om de aanpassing van de pensioenwet te betalen. Nieuwe bezuinigingen lijken daardoor onvermijdelijk. Bronnen in Den Haag hebben het over 400 tot 800 miljoen euro. Het kabinet wil in totaal bijna 3 miljard bezuinigen op de pensioenen. Maar de oppositiepartijen in de Eerste Kamer hielden het plan tegen. Achter de schermen wordt nu onderhandeld over aanpassingen. De VVD wil snijden in de uitgaven. De PvdA vindt dat de belastingen iets omhoog kunnen. VVD en PvdA in de Eerste Kamer twijfelen over steun aan het voorstel... om het verbod op smalende godslastering te schrappen. Als beide fracties tegenstemmen sneuvelt het voorstel... dat met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer werd aangenomen. PvdA-senator Schrijver zei in het debat dat hij zich afvraagt... of minderheden na het schrappen van het artikel nog wel voldoende beschermd zijn... De kleine christelijke partijen, ChristenUnie en SGP, zijn sterk tegen het schrappen van het verbod. Ierland heeft het Nederlandse visserschip Annelies-Ilena vrijgegeven. Het schip van de rederij Parlevliet en van der Plas werd vrijdag opgebracht door de Ierse marine. De vissers op het schip werden beschuldigd van high grading het teruggooien van kleinere, minder waardevolle vis voordat het visquotum is bereikt. Het is niet toegestaan om op die manier alleen de grootste vissen te selecteren. De eerste rechter heeft het schip rond het middaguur laten uitvaren. De rederij moest daarvoor wel een borgsom van 250.000 euro betalen. De Tweede Kamer wil dat er in treinen ook in de tweede klas stopcontacten komen. Een meerderheid steunde een voorstel daartoe van GroenLinks. Volgens de partij neemt in de digitale samenleving het treincomfort toe als mensen ook in de tweede klas hun laptop of telefoon kunnen opladen. Het weer, het valt vanavond nog een enkele bui... maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of zes. Morgen regen bij een maxima van zes tot negen graden. Donderdag is het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. ABW verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files lossen snel op... maar tijdens de spits zijn veel ongelukken gebeurd. Dat is nu nog goed te merken. Zoals op de A7, Dan richting Horen. voor het avond Horen staat zes kilometer na een aanrijding. De rechterrij zicht... Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort voor de rij 3 kilometer, er zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bunnik en Knobelunetten, 4 kilometer, daar staat een vrachtwagen met pech de rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Kronoprinceviel, 6 kilometer, de weg is daar wel weer vrij. In Limburg op de A76 Heerlen richting Geleen voor Nut, 2 kilometer, de rijstrook is dicht.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 En u betaalt geen verzendkosten. Bestel dus snel op Libris.nl. Wat moet ik? Is een hele goede vraag. Wat moet ik? Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin. Een waargebeurd verhaal van Judith Koolemeijer. Hemelvaart. Ook verkrijgbaar bij de Libris-boekhandel. En wat moet ik is mijn nieuwe boek met verzamelde columns. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast kreeg de Annie M. G. Schmidprijs 2005... voor zijn schitterende lied, Dat vinden jongens leuk. En nu staat hij in een theater bij u in de buurt met... Er zijn nog kaarten, maar het gerucht gaat... dat het zijn laatste voorstelling is... en dat vinden wij dus helemaal niet leuk, als het waar is. Hier is Jeroen van Merwijk. Uw presentator is Frank van der Linden. Jeroen, toen ik jou deze zomer opzocht in jouw Franse huis. Hè? ja. en wij s'nachts om drie uur aan fles 4 toe waren. ja. toen dacht ik, hij meent het. Dat ik opgehouden? Ja. ja. Ja, het, het, het, het kan niet anders. Kijk, de, de, de tijden zijn erna. Het is zelf niet zo heel erg vind ik, want ik heb 13 solo-programma's gemaakt al met deze erbij. Mm -hmm. Dus het is nogal nogal, nogal wat. Uh, ik had graag doorgegaan, maar ja, je, ik word te weinig geboekt, vind ik, mm -hmm. om de mensen de kwaliteit te kunnen leveren die ik vind dat je moet leveren eigenlijk. Nee. En uh, je moet eigenlijk zo drie drie keer per, twee, drie keer per week kunnen spelen. Dan wordt het ook een routine. Zoals het ook in het Engels heet, een routine. En zo'n programma spelen is al niet zo simpel. En als je dan nog ook de hele week moet repeteren... om het één keer op vrijdagmiddag te gaan doen... Dat, is, nee, dat, dat, dat vind ik te veel gedoe. Maar ik ben er nou niet meer zo zeker van. Waarom ben je er niet zeker van? Nou, daar, daar, daar, daar hebben we nog 57 <lacht> minuten voor. Maar ik geloof het <lacht> eigenlijk niet helemaal meer. Maar goed, okay. uh, het thema van deze, voorscheid, uh, deze voorstelling... altijd niet afscheidsvoorstelling... <lacht> uh, is uh, adieu aan het theater. Maar het, het gaat ook over een ander afscheid. Het gaat ook over een scheiding. Ja. Het gaat eigenlijk over heel veel afscheid. Het gaat over afscheid van een manier van denken, afscheid van een, van, van een uh, uh, uh, uh, uh, partner, afscheid van theater. Dat we zoeken, dat we zoeken naar dat woord, hè? Een partner, uh, uh, ja. Ja, ja, nou ja vrouw, echtgenoot. Mm. Ik, ik ben nooit, nooit getrouwd geweest. Mm. Maar bovendien heb ik met haar afgesproken... om er niet al te veel over te praten met mijn ex. Nee, maar blijft tussen ons. Ja. Totaal, <laughs> totaal, totaal tussen ons. Oh, dat is maar goed ook, anders ja. zou iedereen het weten. Ja, nou. ja, ja nee, dat moeten we niet, helemaal niet hebben. En, ja. en er is ook nog een ander afscheid... een afscheid van Maarten van Roosendal. Ja, de afgelopen jaren... Ik heb, heb ik Maarten veel mensen verloren eigenlijk... het afgelopen jaar. Er zijn vier mensen die in mijn directe omgeving doodgegaan... En eigenlijk vijf. Eén kende ik daar niet goed van, want dat was een van mijn vrouw. En, uh, dus we zijn nog gal. Dus nog, dood heeft flink huis gehouden. En Maarten was natuurlijk voor mij een, een, belangrijke, een belangrijke vriend en een collega. En het is dood dat hij dood is. Ja, er is een heel mooi zinnetje in je programma. Jij don Juan, ik don Quichot. Ja. Uh, waarom dat laatste? Nou, ik ben natuurlijk een soort Don shot wel. Een soort uh, uh, man, man die op, op uh, windmolens afgaat. Uh, maar ja, die moeten er ook zijn, zeg ik altijd maar. Maar wat maakt jou dan tot die Don shot? Nou, dus, uh, ik heb misschien af en toe de neiging om, uh, om de, uh, uh, molens voor reuzen aan te zien. En uh, ik kan dan als een bezeten als ergens op afgaan. Terwijl dat misschien ook anders kan. Maar ja, dat is mijn temperament. En wat mm. ik al zeg, die mensen heb je ook nodig. Shot is wel een soort held, toch? Mij. Gaan we ook op de pijnbank liggen? <laughs> ja. Ja, nee, er is een hoop te doen. Hè? allerlei okay, afscheiden. Nou, ik, ben en af, hè. ik zou zeggen, eerst maar even naar, naar de microfoon. Want als het gaat over afscheid, dan, dan komt één lied enorm uh, in aanmerking... Dat lied, ja, hoe zou je het zelf aankondigen? Groot? Het heet, niets is voor altijd. Kijk, Jeroen van Meerlijk, live in kunststof. Alles is niet voor altijd, maar altijd voor maar even. Je vindt iets moois, je draait je om en bent het kwijt. Je komt er, het is niet anders, steeds meer achter in je leven. Niets is voor altijd Ik dacht dat jij en ik Voor altijd zou gaan duren We zouden samen zijn en blijven Tot in alle eeuwigheid Inderdaad, de lange jaren samen Leken korte te huren Maar niets is voor altijd het duurt niet lang, dan zijn we slechts herinneringen. Als ooit in steen gevangen wezens uit het Pleistoceen of krijt, was nooit door mensen oog geziene lang verdwenen dingen. Niets is voor altijd. Ooit droogt de zee, ooit zal de zon zelfs doven. Ooit komt er een einde aan de tijd Dan zal er zelfs geen God meer zijn Om in te hoeven geloven Dan is het leven van het leven zelf bevrijd Toch is er iets dat altijd rond zal blijven zingen Een verheilend tong. Van weemoed en van spijt Om alle mensen En de dwaze wegen Die ze gingen Dat blijft altijd Dat blijft altijd Niet scheiden, dat is pas echt bijzonder. Zegt Jeroen van Merwijk in zijn laatste programma. Wie niet scheidt, die moet eigenlijk in therapie. Nou, schrijven is natuurlijk een soort vorm van therapie. Scheiden. Scheiden. scheiden. Ja, dit oh. is een vordiaanse verluistering oh, nee, van dat... Merwijk. <laughs> Wie niet scheidt in de therapie, ja, nou, ja. langzamerhand zit het is wel zo. Ja. Je zou kunnen zeggen dat mensen die niet scheiden, dat die, dat die in relatietherapie moeten. Ja. Dat is eigenlijk mijn voorstelling ook, ja. ja, ja. www.radiokunsthof.nl Voor uw vragen en hashtag Radio Kunsthof Twitterend mag ook. Um, het is. Um een, een tekst die je voor een toelichting voorziet in het programma. Je zegt, um, ik vind het eigenlijk ook arrogant. Alsof je boven dat amoureuze gedonder van Jan en Alleman staat. Iedereen scheidt en jij niet. Dat is pas echt blasé. <lacht> meen je? Tot nee, nee, nee. Dat, dat is, dat is, kijk, de, cabaret, een cabaretier die, die, uh, die draait vaak dingen om. Om uh, gewoon mensen aflachen te krijgen. en uh, er wordt natuurlijk, Alles zit een kern van waarheid in. De, dat is, het heeft een soort arrogantie om niet te gaan scheiden. Want met een beetje goede wil zijn er altijd redenen te vinden om te gaan scheiden. Oké. Okay, okay. Zo moet je het wel zien, vind ik. Goed, dan, be dan beginnen we met alles uh, om te draaien. Normaal gesproken, als je het over jonge mensen hebt, dan, uh, dan vraag je naar tedere herinneringen en zo. Hè? Zeg jij eens iets genadeloos over de jongeling Jeroen van Merwijk? Hij was, laten we zeggen, 12, 15, 17. Uh, nou, dat was eigenlijk mijn minst, mijn minst uh, genadeloze tijd, heb ik het gevoel. Ik was toen ik jong was. Vrij uh, onzeker en verlegen en bangig. En, en uh, dat is op de middelbare school wel wat veranderd. Omdat ik uit, in, in, in een klas zat met heel gebekte jongens. Uh, bij mij in het klas zat Huub Koppel, een zeker Koppel. En uh, we hadden les van meneer Blok, Grieks. Ik heb een oude gymnasium gedaan en die meneer Blok was echt zo'n ouderwetse leraar. Weet je. Zo we, ja. Ik scheet in mijn broek voor die man. En dan was het, zaten we in, in, de, in de klas en het was even stil. En dan zei Huup, ik zat altijd naast hem. Net, net, net te hard zei hij: Nee, Jeroen, ik vind met een blok helemaal geen lul. <lacht> ja, zo jongens, zat, zat ik bij in de klas. Wat maakte jou bang daarvoor? die fase Ja, daarvoor? dat is denk ik. Dat is moeilijk. Dat weet, dat weet ik niet precies. Denk eens hardop? Ik zou het eigenlijk niet weten, want ik kom uit een goed gezin. Maar alles klopte. Maar je hebt, gewoon, je hebt gewoon mensen op de wereld met overwegingen. En daar hoor ik bij. En als kind kon ik daar weinig kanten mee op. Ik kon nog wel aardig voetballen te schilderen. Dat hebben we denk ik wel gered. Maar uh, toch uh, zag ik de wereld om me heen als iets heel gecompliceerds. En ik begreep niet goed... Ik kon wel goed leren, mm. maar ik begreep niet goed waarom ik allemaal moest leren. Je stotterde ook? Ja, ik heb heel erg gestotterd. Wat is heel erg? Nou, dat, dat, dat, dat ik gewoon niet aan mijn woorden kwam dat, dat uh, zodra ik ook de aandacht kreeg op, op, op, op, uh, van de klas... bijvoorbeeld, ik moest een uh, antwoord geven ergens op... dan ja, kwam ik gewoon niet uit. Dat was steeds erger eigenlijk. En mijn moeder zei op een gegeven moment... Jeroen, je moet nou heel rustig gaan praten. Want ze begrepen wel, als je naar logopedist gaan, ze het alleen maar erger worden. Hmm. Dus toen heb ik een tijd lang hmm. mijn gevoel ja. zo gepraat. Ja. En toen is het wel een stuk beter geworden, maar het gaat nooit helemaal weg. Nee, want ik, ik hoor je er op een geniale manier eigenlijk al de afgelopen minuten om me heen zijn. Ja. Als, je, als, je, als, je, als, je, als je hoort, als je voelt dat je, dat je in een stottering terechtkomt, dan wat doe je dan? Leg eens zo. Laat nou, dan eens ga je hoorden. dat woord vermijden, denk ik. Ja. Uh, het, is, het is een soort... Ik heb het gevoel dat het een soort intellect, een soort geestelijke hik is die je hebt. So, ik heb als op een podium dat ik, dat ik zei, ineens een soort kortsluiting in mijn hoofd was. Ja. En het komt voort uit het te snel willen praten. Dus, je hoort dat, het ook aan jouw ademhaling. Ja, dat je te weinig, te weinig rust neemt. En omdat je dan denkt, nou, daar ben ik er snel van af. En ook omdat ik een snelle geest heb, dus te veel tegelijk. Ja. Te maar toch ben ik niet tevreden met de overweging. Uh, ik ben iemand die veel nadenkt. Want daar zijn er meer van. En die stotteren niet allemaal. En die zijn niet allemaal zo stik onzeker. Dus ik, ik, ik stel de vraag nog één keer. Wat. wat <lacht> ja. Ja. ja, ja, ja. lamp, grote lamp op. <lacht> ja. Nee, wat, wat zijn je vermoedens daarover? Uh, ja, ik. Ik kom van mijn moeders kant uit een, een nerveus nest. Ja. En ik denk. Mijn moeder heette kunst, kunst. hè? Ja, heet geweldig. Kunst van de achternaam. enorm kunstenaars gezien. Ja. Ja. Dat, dat ja. doet iedereen wel niet. Ja, Ik heb een Drumbroer en ik heb nog een. Mijn vader schilderde. Tekenen met name. Ik heb uh, ja, veel muzikanten in de familie Afijn, ironie. Dus je, daar, ja. je komt uit een nerveuze uh, achtergrond. Ja, ja. ja, ja dat, dat is nu eenmaal zo. En dat zie je bij mijn oom bijvoorbeeld ook. En ik heb, bij, bij ons thuis heb ik er het meest last van. En wat doet die oom dan? Of laat die oom die dan? Was, uh, hoofd, die was uh, leraar Nederlands. Die is me opgehaald, omdat hij niet aan kon. Hij uh, werd gek van oh, de leren. daarom de... stop je. Daar is iets voor te zeggen. Ja, ja. De, de overeenkomst dus, is het misschien wel. <laughs> um, klopt het dat jij uh, je moeder bijna elke dag belt? Elke dag. Ja, zolang het nog kan. Hè. Oh ja. Ze is nou tachtig. Oh ja. Maar ik doe het al sinds mijn vader dood is. Eigenlijk vrijwel elke dag. En het is al een jaar of... Maar ik ben niet precies zeventien, denk ik. Hoe is dat, bellen met je moeder? Ja, geweldig. Ik heb namelijk een leuke moeder. Ik kan me voorstellen dat het een crime is als je geen leuke moeder hebt. Maar ja, dan bel ik niet elke nou, dag. Daar kan ik niet over meespreken. <laughs> ik heb een hartstikke leuke moeder. Ja. Dus, dus ja, en ik kan er met haar ook alles bespreken. Dus we, we, ook over de politiek kan ik met haar hebben. Met haar kan ik echt wel diep gaan. Meer dan met heel veel van mijn vrienden. Ja. Omdat het natuurlijk een vrouw is, iemand is die je totaal kunt vertrouwen. En ik vertrouw haar voorkomen. En we hebben een... Ja, een hele goede band. Ik ben dol op dat mens. Dus, dus ik hoop dat is nog heel lang, heel lang Dat zeg ik ook heel vaak tegen. Ja, maar wat, wat heb je aan het contact met je moeder? Ik, ik merk dat het meer is dan... dan ja, dan, dan close zijn met iemand... van wie je gewoon nooit mentaal en fysiek zou kunnen scheiden. Dat brengt ook iets anders. Ja, het is echt een, een, een zekerheid in mijn leven. Iets wat me echt bodem geeft. Als jij bijvoorbeeld overweegt te stoppen of te scheiden... bepraat je dat dan ook met je moeder? Uh, overwegen niet. Dat doe ik alleen. Maar de nazorg is voor mijn moeder. Maar <lacht> ja, ja. Waarom kijk je nou de hele tijd naar je net die nou andere ja, kant van Moet zij het goed kunnen? Nee, ik ben toch een, ben toch een, een toeschouwer, Een, een publiekspeler. Weet je. Ja, nou ja, <lacht> maar er is meer aan de hand. Maar goed, het maakt niet uit. Um, jouw broer uh, Vincent. Die wij spraken, wij van Kunsthof. Uh, die zegt. Um, wij zijn allebei zeer wantrouwend van aard. Um, ik wantrouw? Vincent is een journalist. Dat, dat past ook wel bij een journalist. Ik, ben zelf, ik heb wel wantrouwende kanten, maar ook heel, heel gevende kanten. Ik, dacht ik. Ik kan mezelf ook wel makkelijk geven. Als ik het eenmaal... Ja. Uh, Eenmaal de kat op de boom gekeken. Dat hoeft niet eens zo lang te duwen. Dat, dat... Ik, ik vraag het omdat stotteren, uh, moedersbellen, uh, wantrouwen... dat zijn allemaal manifestaties van onzekerheid. Ja, maar kijk, dat, dat ik onzeker ben, dat is duidelijk. Daar, daar komt die grote bek ook vandaan, op een podium. Kijk, een soort van als een sok die binnenstebuiten wordt geplokken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja het heeft geen enkele zin om op een podium onzeker te gaan lopen zijn. Dan kan je beter thuis blijven. Maar of je, je moet spelen. Dan ko -ko je... ja, ja. Ja, moet je ja. spelen. Ja. Maar als je het kijkst van Hans Steeuwen opkwam de eerste keer met zijn eerste programma, dat hij, die, dat hij zei, ben heel doodnerveus zei: dat, dat als, in, in de coulissie was hij zo nerveus, maar als hij op was, dan viel het er al keer van hem af. <laughs> Gisteren. Ja. Gisteren. Dus, dus dat. dat, dat. Ja. Maar ik speel een hele arrogante man op een podium, die iemand die denkt: nou, kan mij heel, eigenlijk wel een beetje stoer. Nou, menigene in, in, hoe heet het? De boerderij in, in ergens eh, op, op de Veluce, op de, op, de, op de heel verschillende huizen. De ja, uh, werd in de maling genomen merkte ik toen ik daar zat uh, vorige week ze, ze zaten echt te dubben van, speelt hij het nou of is ja. hij het nou of klopt het allebei ja, nou ja kijk ik, ik, toen ik begon te spelen toen, je hebt een bepaalde houding op een podium die heb je gewoon ik, ik, ik had al een aantal dingen, dingen gedaan al, maar het uh, hij, uh, ik, ik ging toen op een podium staan ging optreden en goed ja. met, met, met Harry Jekes was dat je had mij gevraagd, om we gingen met twee spelen. Ik voor de pauze, hij na de pauze. En ik kwam mop En meteen had de helft van de zaal een hekel aan me. <lacht> Dat is gewoon een gave. Ja, en ja. daar kan je het beste maar mee werken. Mooi zinnetje, is gewoon een gave. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja. En daar kan je als cabaretier veel mee doen. Ik, vind, ik ben ook een geboren cabaretier. Ja. Ik ben een pest. Nou ja, ja, maar er is een geboorte daarvoor. En Want als het gaat over, over voelen van rust en minder onzekerheid. Jij was heel uh, overtuigd van jouw vermogen om te tekenen. Ja. Als jonge jongen. Waarom voelde je je daar zo rustig bij? Ja, dit gaf me gewoon rust. Ik vond het ook aardig... En uh, het leek op voetballen. En met voetballen heb je ook geen tijd om iets anders te denken. Misschien is het wel tegenover van voetballen. Met voetballen heb je geen tijd om iets anders te denken. En bij tekenen heb je juist tijd om over dingen na te denken. Tijdens, dit, tijdens het maken van, van, van de tekening er gebeurt er ook een tijd de hele tijd niks. Dan mm. zit je gewoon tien te vullen. Ja, voor of. iemand met overweging is dat een perfecte bezigheid. Ja, het ja, is een perfecte bezigheid. Ja, en ik, heb, ik, ik, heb, ik ben gaan studeren, maar ik ben me opgehouden. Ik heb Nederlands gestudeerd. Toen ben ik naar de academie gegaan en ja, to, toen ben ik eigenlijk in het paradijs terecht gekomen. Dat was voor mij uh, dat, dat was gewoon helemaal ongelooflijk. De kunstacademie, waarom was dat het wel allemaal? Omdat ik daar aangesproken werd op alle dingen die ik leuk vind om te doen. En dat is dus dingen bedenken, uh, ook, ook gewoon kijken, uh, dingen naschilderen, natekenen. Dat vind ik nog steeds leuk. Maar als dat nou zo fantastisch is, waarom worden mensen dan in godsnaam cabaretier? Nou, je kan er niet van leven. Van, van, van schilderen. Dus toen ik, uh, ik, ging, ik ging naar de academie, ik had Nederlands gestudeerd, ik heb een kandidaat gehaald in, U in, in Amsterdam. Hmm. Toen ben ik nog doorgegaan in Utrecht, maar dat was vergeefse moeite, want daar hadden ze gewoon 3,5 jaar les gehad. En ik had, had zo'n op de Gru gezeten in Amsterdam, het was een doorgedemocratiseerd instituut. Hmm. Ja, ik wist gewoon niks. En in Utrecht was ik gewoon doodvlees, dus ik moest daarmee ophouden. En toen ben ik naar de academie gegaan en dat was, ja, toen ben ik gewoon in de. In, in de dat vond ik zo ontzettend leuk. Maar ook heel spannend. Hoe, hoeveel pijn doet het als je een grote liefde hebt? Um, en je, je hebt ook het gevoel, ik ben er goed in. En je kan hem in de praktijk eigenlijk niet beleiden. Nou, het, het is, je, je moet in dit vak, en zowel jij als schilder... gewoon heel eerlijk zijn. Eerlijk naar jezelf kijken. En datgene maken wat jij vindt dat je moet maken... Maar dan en, had je moeten tekenen. Dan had je ja, moeten maar schilderen. Nee, ik, dat doe ik nog steeds. En ik exposeer ook, alleen ik kan er niet van leven. Ik verkoop ook nog niet eens zo slecht eigenlijk. Mm. Maar je moet, Al zeg je in het programma weer: ik kan ze aan de straat steken. Ja, niet net kwijt. Tuur, maar <laughs> dat is veel leuker. Ja. Maar, maar als, ik, als ik exposeer, dan. Kijk, ik ben een jaar of tien, vijftien geleden. toch maar weer het hele zomer gaan zitten schilderen. Want het werd steeds minder. En ik mm. dacht, ik ben toch ook een beeldende kunstenaar. En toen ben ik het weer gaan doen en toen nou, heb ik dat, dat helemaal weer opgepakt. En heel veel van mijn collega's van, van de academie... die zijn er echt helemaal mee opgehouden. Ja, dus jij, je, je, je bent eigenlijk altijd schilder gebleven. Ja, ja. ik ben ook een, echt een schilder. Laten we, laten we zo eens door die um, loopbaan als cabaretier... die dan nu officieel wordt beëindigd hier vanavond in kunststof. Dat kondigen we nu echt aan. Hard nieuws, dames <lacht> en heren. Ja, <lacht> uh, uh, Daar gaan we zo over doorpraten. Maar eerst wil ik graag weer iets van je horen. Waar gaan we nu naar luisteren? Um, nou, als je het niet erg vindt, wil ik een liedje zingen... Wat ik heb geschreven voor Maarten van Roosdaal. Is dat het Ja, graag. Maarten van Roosdaal, uh, onlangs overleden... en een van de beste kameraden en collega's van Jeroen van Merwijk. luistert naar kunst voor nou, de radio. We, we, we, we, we, we, ik ik voel me bij Maarten altijd voorkomen op mijn gemak. Het was echt zo'n ontzettend... Zo fijne, ik vond ze een ontzettend fijne keel. Ik mis hem ook echt heel erg. Het is een bluesje van Maarten. Ik onderkoeld, en jij met vuur. Ik bourgeoisie, jij subcultuur. Ik klappertje, jij grof geschud. Jij Robin Hood, ik burgertrut. Ik nogal kort, jij nogal lang. Jij meer dapper, ik meer bang Jij meer negen, ik meer niet En jij looriet, en ik loeriet Jij lieverd, en ik oude reus Ik elegant, en jij zwailleus Ik meer keeltje Jij meer strot Jij Don Juan, ik Don Quixote Ik zoet gevoist en jij doorrookt Jij bier en wijn en ik gestookt Jij meer horend, ik meer ziend En jij een vriend en ik een vriend ik mens, jij van de nacht Ik middenin en jij volbracht Jij door de zure appel heen En ik van uw af aan alleen Jij door de zure appel heen En wij van nu af al aan alleen. Jeroen van Meerwijk met een mooi liedje over Maarten van Roosendaal. Um, weet je wat mij zo opviel toen hij stierf? Dat heel weinig mensen zeiden of durven te zeggen... dat hij godverdomme gewoon had moeten stoppen met zuipen. En had moeten stoppen met roken. Oh ja, ja. Maar ja, dat, dat, dat, dat kon je eens goed niet zeggen, weet je. Dat, Heb je dat, dat, was, dat was, Dat was Maarten. Ja, ja nee, natuurlijk niet. Dat, dat hoefde hij ook niet te zeggen. Dat wist hij zelf ook wel. En uh, hij rookte heel veel. Maar ja, hij kon ook wel mooi roken. <lacht> ik bedoel, het was bijna kunst, weet je wel. <lacht> hij hij kon, ja, ik kan wel mooi lullen, hè? Hij kon ja. zo goed ja. roken. Ja. En ik heb hem in de auto, daar nou zat hij in de auto. En dan reed hij gewoon. En, ja. en dan pakte hij tijdens het autorijden, pakte hij uit zijn binnenzak. Pakte hij een, weet het, een sigaret. Een, een, een, een, een, een, een, een pakje. Maar ja. ah, vroeg hij dan sigaret uit. En, ja, ja. en, en kon je ook nog met een, een, een aansteker Dat ama, en, ja, Yves Montand, Humphrey Bogart. Oh, ook van die, die, van die geweldige rokers. Maar ja. het is natuurlijk, het is, kijk het is doodzonde dat hij er niet meer is. Het is echt een ramp. En, maar uh, hij heeft wel een prachtig oeuvre ge, ge, ge, achtergelaten. Ja. Hey. Wat was de, de formule van jullie camaraderie Nou. Kijk, we, waren, we, we zagen elkaar niet veel hoor. Maar we hebben veel, veel opgetreden. Wij zijn ook wel in Frankrijk geweest. Maar we waren een soort... Ik voelde me met hem verwant. Laat ik het zo zeggen. Mm. Hij, zijn liedjes zijn veel geestiger dan, dan het lijkt. En die van mij zijn zwaarder dan het lijkt. Mm. Ik heb veel met hem gespeeld op podia. Achteraf kleine dingetjes. Gewoon ad hoc dingetjes. En daar hadden we ontzettend veel plezier. in die zaal ook. Want het beet elkaar niet. De, de, de liedjes, van, liedjes van Maarten, die, die worden als als heel gepassioneerd gezien, dat zijn ze ook wel. Maar er zit vaak heel, textueel heel veel geest en humor ja. en lichtheid in. En het, daarom vind ik het ook erg goed. Om als één op één zwaar, dat hou ik niet zo van. Was hij nog toegankelijk voor jou vanaf het moment dat hij hoorde dat hij dood zou gaan? Nou, ik heb hem nog één keer gesproken, geloof ik. En hij heeft hij, hij, hij zich afgesloten. Uh, uh, die tijd, ik heb hem wel nog uh, gemailed regelmatig. En dan keek ik af en toe zijn mailtje terug. En, ja, ik respecteer dat als, als iemand uh, liever gewoon uh, op zichzelf ah, ja. blijft. Dan moet je dat respecteren. Ja. Dus dat heb ik ook en, voor, uh, en, uh, gedaan. En, wat waren vakmatig jullie parallellen? Wat, wat deed jullie in elkaar herkennen? Nou, ik denk wat ik net zei. En we, ja, we lagen elkaar gewoon. Soms kom je mensen tegen die je... Die, ja, tenminste, ik praat er van mezelf... Hij lacht me heel erg. Ik voelde me bij die man volstrekt op mijn gemak. En dat... Dat, is, dat heb ik niet bij veel mensen gehad in mijn leven. Mm -hmm. heb ik, er was iets aan hem. Toen ik hem leerde kennen vanaf het eerste moment, ik werkte bij Spijkers met Koppen, en uh, daar hadden we altijd een cabaret deed ik daar, en dan hadden we de vrienden van het cabaret, of de gasten van het cabaret, mm -hmm. en ik ging altijd even kijken wie dit was. Het waren vaak zangeristjes, zanger, van alles om elkaar heen. En ineens was het Maarten, en ik vond zijn liedjes verreweg het beste wat ik in jaren gehoord had. Dus ik ging naar hem toen na afloop Ik zeg Maarten, wat een fantastische liedjes. Hij zei, nou dat is leuk om te horen, want ik hoorde jou een keer op de radio. En toen dacht ik, oh, het kan dus blijkbaar toch met afwijkend spul uh, ja. toch, uh, ergens terechtkomen. Is radio toch een fijn medium? Hè? Er, is iets, er is iets aan radio waardoor het losser en ook makkelijk kameraadschappelijk... Het is radio... Nou ja, radio is gewoon het wat er is. Kijk, je hebt ik, nee, al die webcam nu. Dat is eigenlijk doodzonder. Dat moet ja. weg, hè? Ja, afplakken. Ja, zullen we, ja. Het, zullen we ja. <laughs> ja, hij gaat het doen. Dan ja. gaat zijn jasje ervoor hangen. Ja, maar ja, Jeroen van Meerwerken heel goed. <laughs> Ja, uitstekend. Ja, we hebben er nog twee over, dus ja, je hebt de, ja doe je, je trui uit. Ja, doe je versje vestje uit. Ja, ja, ok. ja, dat is er ook een. Ja, we hebben nog eentje over hier achter mij in de rug. Ja, krant eroverheen. Ja, krant eroverheen. Volkskrant eroverheen. Nee, ja, dat is... Oké, dan hebben we het zo'n ja, beetje gehad. Je beste vriend zit in Parijs te kijken, heb ik ja. gehoord, hè? Michael. Ja, dan maak je de, de bestelaar. Michael. Ja, maar dat is, zo weinig is die camaraderie dan weer waard. Ah, dat, je, okay. Michael, die luistert dan maar. Goed. <laughs> um, die loopbaan als cabaretier gaan wij zo bespreken, maar eerst moeten er files worden gemeld, ja, terecht. terecht. Het zijn er gelukkig niet zoveel meer. Maar er wordt vanavond gevoetbald in de arena. En dat is te merken op de A2 vanuit Utrecht. Tussen Vinkenveen en Knoop het hodendrecht 5 kilometer. En een stukje verderop bij Oudekerk aan de Amstel. nog eens 3. En ook de ringweg van Amsterdam staat aan de zuidkant vast. Dat heeft te maken met een aanrijding bij de Rij. Tussen Osdorp en de Rij 3 kilometer. De rechte rijstok is dicht richting de arena. En daardoor ook vielen op de A4 vanaf Schiphol tot aan Knopert-Nieuwe Meer 4 kilometer. In Limburg nog vielen op de A76. Heerlijke Leen. Voor de derde keer vanavond een ongeluk bij Nut, 2 kilometer. De ook is dicht. In het noorden is de N33 dicht. De weg Assen-Veendam is een ongeluk gebeurd bij Barenveld. NTR. Speciaal voor iedereen. Jij ja, ja, kon er ook geen weerstand aan bieden, hè? Aan wat? De wat? Derde keer, uh, de nee, drie, dat drie dat... ongelukken bij nut. <laughs> dat is toch niet te geloven? Ja, dat, ja, drie dat... ongelukken bij nut. Ja, Dan moet je toch wel eens nadenken als je ja. nut bent. Ja, nee, dat, dat, dat, uh, dat mag niet. Dat mag, mogen we niet om, om smijlen. Goed. Uh, Jeroen van Meerwijk te gast in kunststof is eigenlijk een voorstelling erbij. Uh, hoe begon je als cabaretier? Wat voor toon zette je? Nou, dat moet je aan een aantal fases doen, uh, denk, denk ik. ik. Ik ben begonnen uh, als columnist bij de Cairo Radio. Daar heb ik uh, uh, jaren gewerkt. Uh, deed ik een paar columns per week. Douwe Jansen, Dow Jones. Een, een soort persiflage op een Avro-correspondent. Peter Schröder, Avro, New York had je vroeger altijd ja, toch? Ja, nou, ja. was ik, ik Dow Jones. Dow Jansen. Uit een Finse plaats. In Finland gebeurde alles erger dan in de rest van de wereld. ik Het begon fijn normaal. En ontspoorde helemaal. En ik ben de, de hypogonde geweest. Landgenoten heb ik gedaan. Een aantal, uh, voor, voor, de voor de KRO uh, heel veel. zijn drie jongerenprogramma's. Krijs naar tafel, al allerlei programma's. Mm. Toen ben ik met, samen met Kees Rutgers. Ben ik uh, uh, hoorspelen gaan maken. El, elke week een hoorspel. Met, uh, van 20 minuten schreef op de zondagochtend. Dus middags namen we het op met z'n tweeën. Gewoon we... in één keer. Ja, staan werd het uitgezonden. Dat namen we op in de hoorspelstudio. Ja. Uh, dit was echt met, met liedjes erin en gedichten. Daar hebben we geleerd liedjes schrijven. En ook hele heel stomme liedjes schrijven. Want er moesten een niet in, vonden we, vonden we zelf. En het moesten we over een halve dag af. Ja, dus dan, dan, dan gaan de latjes wat lager liggen. En dat heeft me heel veel opgeleverd. En het werken met Kees Rutgers ook. Dat is de beste met wie ik ooit heb gewerkt. Echt een gewoon geweldig. We hebben ons helemaal krom gelachen. Mm. En een krankzinnig gevoel voor humor. Hij nam mij echt mee naar plekken waar ik nooit geweest was. Zoals? Nou... Hij had zo'n grote fantasie, terwijl het ook een hele suffe Amsterdamse burgerlijke jongen was. En die combinatie was grandioos. Ik, wij, we speelden, ik speelde een, een, een, een, een Limburgse natuurvorst, een van Geulen, En hij, was, hij, hij had een verhouding met, met, met Ko Kruiswijk van de in Amsterdam. Ja, die praat je zo, koop Kruiswijk. En die heette Cornelis Adolf Judas Nero Kruiswijk. Dat waren zijn namen. Hij, zit er, hij, hij, hij zit er nog helemaal in, Hij zit er nog helemaal in. Dat is zo ontzettend gelachen. En dat heb ik met Kiki Heesters ook nog gedaan. Dat heb ik zeven jaar gedaan. En daarna, dus ik had heel veel schrijvervaring. En toen ben ik, uh, onder andere door, door het contact met Harry... Uh, ben ik maar zo'n had liedjes geschreven. Harry zegt, ja, dit heb je nog nooit gehoord, deze dit soort liedjes. Dat ken ik niet. En toen heeft hij een paar dingetjes voor me geregeld. En toen kwam ik in Pessario kijken. kijken. Wat, wat, wat was dan de karakteristiek van, van die liedjes? Want je bent misschien nog wel het meest gedoemd om die liedjes... meer nog dan om, om je sketches. Ja. Wat, wat, was, wat was nou Vintage van Meerwijk Nou, al heel snel? Ik, dat, ik denk dat er een soort absurdisme in zit. En een heel verbaasde blik over de wereld. Dus ik kon liedjes schrijven over de meest uh, on onverwachte onderwerpen... en daar toch iets Zoals? over zeggen. Nou, op een roltrap staan. Ja. Dus dat de heerlijke op een roltrap staan. Niks te doen om toch te stijgen. Een roltrap lang denk je nergens aan. Alles wordt stil, de rest is zwijgen. Ze moeders zijn moeder naar de hemel te gaan. Al leidt het God besefte wel wat onder. Jezus heeft leuke dingen gedaan. Maar een roltrap is beseft een wonder. <lacht> je gaat op een ijzeren matje staan. Het wordt opeens een tree. Dan passen je zonder moeite weer aan. Dan gaat het matje weer verder. Dus ik heb hem blijven. wel hoor. Ik heb hem wel. Het is ja. geniaal. Kijk hoe ver ik kom. Ja, ik, ik heb het ja. namelijk in, geen, in geen, ja. geen lange, lange jaren uh, gezongen. Maar in die fase zitten we nu, de fase dat die, die liedjes gaan komen. Hoe ging het daarna verder? Nou ja, toen, uh, toen uh, kwam er een keer een impresario kijken. Ja, die, die, die vond het allemaal heel erg leuk. Dus die heeft wat, wat optredens voor me geregeld. Toen heb ik, uh, ja, dat gaat er met val en opstaan, want dat moet je allemaal nog leren doen. En uh, toen op een gegeven moment, toen. Uh, ik denk dat ik al bij spijks met koppen werkte. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En toen zei Fred Florissen... die, wou, die, die was regisseur van een programma van Karin Bloemen. Haar eerste solo-programma. Ik zit daar van na te denken. Op. En toen um, heeft Karin gevraagd of ik voor de wou schrijven. En toen had ik al apartheid S. in Skåne zaak geschreven. Dat Zuid-Afrika lied. Hmm. En uh, dat heeft zij toen in het programma opgenomen. Dus is door Willem Ennis, die ook overleden is onlangs. Uh, is dat op muziek gezet. Althans, hij heeft het gearrangeerd. Want het is eigenlijk gewoon de muziek van hmm. mij. Maar hij uh, heeft er een prachtig arrangement van gemaakt. Een soort, een, een soort, uh, en zo krijg je vleugels. Ja, en toen, zo... toen kwamen ineens... Toen, dat, dat, dat lied dat werd goed besproken in, in de pers. Echt heel goed. Toen kwamen ze allemaal kijken. En, en, wie, en, en, en wat is nou uiteindelijk, denk je... jouw, dat moet dan tegenwoordig zo heten... brand geworden? Wat, wat was nou op een gegeven moment echt... Van Merwijk Stempel? Boom. Nou, ik denk dat, dat ik... Dat ik uh, in... in, uh, in uh, cabaretier-contrequeur op speelde. Op het podium. Dus iets wat, je, wat het nog niet was. Dus iemand die tegen zijn zin op het podium staat. Dus die gewoon denkt, wat doe ik hier? Als ik nou een beetje gaat lopen chagrijnen... dan uh, loopt hij samen misschien snel leeg... en dan kan ik naar huis. Dat, dat speelde ik. Dat had ik zelf niet in de gaten, maar Bert Klunder heeft me, dat, heeft me daarop gewezen... Wedstrijd heb ik nog nooit gezien iemand die tegenzin op een podium staat. Mm -hmm. En dat heb ik toen. Kon... Daar genieten mensen van. Toen kon ik het, nou ja, het is, is een de... vorm van publieks ja, natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ik kom eigenlijk, ja, het is dat u hier zit, maar eigenlijk ja. zou ik, nou ja, ze dus krijgt een scheids. Ja, dat is, dat is het. En dat, kijk, dat leek mij leuk om, om te zien. Ja, als ik naar een, naar een voorstelling ga, een kabaretvoorstelling... dan hoop ik altijd zo te zien. D dat je iemand uh, ziet waarvan je denkt, wat is dat nou voor een rare eikel? Hè? Kees Torn heeft dat ook. Dor Dorrestein. Van, van die niet gelikte, ja. niet gelikte mensen. En, en wat me nou opvalt bij deze laatste voorstelling... is dat je dat eigenlijk helemaal uitvergroot. Je beledigt in feite permanent die mensen die daar zitten... Hè? Je zegt op een gegeven moment ook... Uh, ja, kijk, ik breng iets, jullie komen iets halen. Ja. En dan ga je er gewoon nog een keertje overheen door te zeggen... ja, tijdens een laatste voorstelling... hoef je natuurlijk ook helemaal geen vrienden meer te maken. Nee. En ze lachen zich te pletten. Ja, maar dat is, ook, dat is natuurlijk ook... het is allebei waar. Het is en, het is en leuk en waar. Maar uh, bovendien de meeste mensen die, die... Ik heb natuurlijk al heel wat zalen, zalen leeg zien lopen. Dat moet je ook niet vergeten. Dus alleen maar de mensen die je tegen kunnen ja. zitten er nog. Jeroen, ben je in een milde bui? Een wat? In een milde bui. Van nu? Ja. Het, wat ik, het ben, ik ben heel mild. Ja, oké. Okay. Uh, ja, een echte fan van de broek die mailt ons... Kan please die webcam gewoon weer aan? Nou, nee. Nee. Ik ben dus niet in bij. Nee, gaat niet gebeuren. Oké, okay, nou ja, goed. <gij> hey, en dan <coughs> nou, gaan we gewoon door. Kijk, en je doet wel meer uh, dingen in deze voorstelling die lijken op arrogantie, die gewoon ontzettend goed geacteerden uitvergroting zijn. Je vergelijkt jezelf als schilder met uh, Picasso. Um, je zegt, uh, ik ben uh, koemlaude op de kunstacademie. Afgestudeerd is trouwens ook waar, volgens mij. Ja. Ik was de beste op school. Empirische vaststelling, zeg je er <lacht> nog, nog bij. En uiteindelijk dan natuurlijk ik, ik leid aan ijdelheidsvergrotingen. Ja. En jammer voor jullie publiek dat Kees Toorn is gestopt en Maarten Vrozen raald, dood dood en ik nu ook eens wegga. Ja. Hoeveel daarvan is, denk je nou waar? Dat onzekere jongetje waar we het eerder over hadden. Hoeveel zekerheid heeft dat jong moet je zich uiteindelijk denk je nou echt... Nou, flink wat, hè. Ik ben heel trots op mijn oeuvre, wat ik heb gemaakt. Ik, daar heb ik heel veel vertrouwen in en over. Ik ben ook wel trots en, en ik heb heel veel vertrouwen over mijn schilderwerk. Dat gaat ook echt de goede kant op. Dat, ik, kan dus, dat kan dus, dat je intrinsiek onzeker bent... en dat op een gegeven moment daar toch iets intreedt van... Nou, sterker nog, dat, dat, is, dat is de functie ervan. Voor, voor een kunstenaar is de enige manier... om zichzelf nog wat, wat, wat eigenwaarde te geven, is kunst. Dat maakt een kunstenaar een kunstenaar. En het onderscheiden van iemand die wel eens een schilderijtje maakt. De, er is een noodzaak in, bij, bij mensen als ik. Uh, om, om, om een diep geworteld gevoel van, van onvrede en, en, en waardeloosheid. Uh, te sublimeren in, in, in iets moois. Mm. En dat heb ik mijn hele leven. dat zal ik moeten blijven doen, want ik blijf onzeker. Terwijl ik ook heel zeker ben over wat ik kan. Maar het, het moet constant opnieuw bewezen worden. Dus je gaat het eigenlijk beschouwen, voelen als een kapitaal. Het is eigenlijk ook een schat... Ja, het is een enorme schat. Maar er zit een grote schat in mijn hoofd. En, en uh, dat, dat is geen kapitaal. Je kunt me één keer uitgeven, laat ik het zo zeggen. Je, je kunt één keer iets maken en dan is het klaar. En dan moet je daarna weer iets nieuws maken. En weer iets nieuws maken. En weer iets nieuws want het maken. moet ook tegenover jezelf eigenlijk weer permanent bewezen worden. Ja, dat is het eigenlijk. Je moet, je, je, er is niks... Ik ben heel tevreden over mijn voor Maar ik zal tot de rest tot, tot mijn dood moeten blijven werken. En willen blijven werken. Ja. Het is het mooiste wat er. Dus is. dan moet jij niet alleen tegen het publiek in die zaal zeggen... weet je wel dat er in de top 2000... die kut top 2000 ook... Een liedje staat dat ik heb geschreven. Dat zeg je niet alleen tegen het publiek, zeg je ook tegen Jeroen van Merwijk. Ja. Ja, ik zit, ik zit heel vaak uh, op de pijp over mezelf om, om het mezelf ook maar te laten geloven. Dat, dat hoort erbij. Mm. Kan het in de liefde ook zo? Want uh, we zeiden aan het begin van de uitzending al uh, een, een ander afscheid is, is het uiteengaan, uh, is scheiden. Kan het daar ook zo werken? Dat je, dat je onzeker bent, dat je verdrietig bent en dat je het gaat zien, uh, de noodzaak om iets op te geven, de noodzaak je onzeker te voelen als een kapitaal? Dat begrijp ik begrijp niet wat je bedoelt. betoelt. Je zei, het is, onzekerheid kan een kapitaal zijn van waaruit je schildert en verder komt. Ja. En ook in je werk, in je liedjes. Ja. Kan het in, in de liefde ook zo gaan? Dat het beseft dat je onzeker bent, dat je verliest dat dat eigenlijk een kapitaal blijkt. Ja, nou ja, het heeft me heel veel opgeleverd als het over, over liedjes gaat. Uh, de, de, de, de, het, het idee. Ik heb altijd het gevoel dat, dat, je ook, dat ik in het liefde ook onzeker ben. En dat ik uh, probeer duidelijk te maken door liedjes en wat dan ook. Uh, uh, uh, wat ik eigenlijk voor iemand voel en hoe belangrijk die persoon is voor me. Maar voor jou als mens kom je ook als persoon... als Jeroen van Merwijk even los van œuvre en zo. Vorder je uh, als je verliest. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Daar hoopte ik zo op dat je met dat zo <lacht> <lacht> nou, zo zou gaan... Dat is uitdrukken. Dus, ja, nou ja. <lacht> hoop, hoop zo geven. Ja. <lacht> nou ja... Nou, het, het is, het, kijk, het is natuurlijk heel gecompliceerd. Want ik heb ook een groot gevoel voor eigenwaarde. Dat, dat, dat heb ik altijd gehad. Hm. Ik heb het zo gezien, weet je wel. Van, waar, wij, wij werd, ons werd verteld dat je wat betekende. Dat je belangrijk was. Dat ik iets van je verwacht. Als je iets ging doen, dan moest je het ook goed doen. Dus ik heb, dat heb ik ook. Dus ik heb het allebei. Ik heb en een gevoel voor eigenwaarde. En een grote onzekerheid. Mm. En dat zijn die twee dingen die staan haaks op elkaar. Dat maakt mij ook een ingewikkeld figuur. En ook een soort uh, ja, kruidvat. Waar, wat, mm. wat kan ontploffen. Waarom moet je scheiden? Hm? Waarom moet je scheiden? Je hoeft niet te scheiden. Maar mensen, je hoeft niet te scheiden. Je mag uiteindelijk bij elkaar blijven als ze als, als geen reis om te scheiden. Maar soms moet je scheiden. Soms weet je dat... dat uh, ja, ik, ik denk met heel veel plezier terug aan, aan de tijd. Eigenlijk aan al mijn vriendinnen die ik heb gehad. Ik vind het fantastisch dat mensen van mij hebben kunnen houden. En misschien nogal van me houden. En ik, ik hou ook nog steeds van die, van, van die vrouwen. Mm. Maar uh, soms weet je, en dat voel je gewoon in je water... Dat, je, dat, dat, dat het mooi is geweest. En dat, dat rek je nog vaak lang. Mm. Maar zoals het hoort. Want je gaat er niet zomaar, op, uh, niet maar, zo, niet zomaar weg. Het is het moeilijkste wat, wat, wat, wat je kunt doen, vind ik eigenlijk. De rest is eigenlijk, eigenlijk kinderspel. Op een podium gestaan is niks vergeleken bij... en dat is ook knap, knap, knap, knap listig. Mm, mm. Uh, het is het moeilijkste wat er is, maar ja, wat moet, moet, hè? Ja, broer Vincent, die zegt, uh, het is geen man van compromissen... daarom ook al die solo-voorstellingen. Hij moet ruksigloos leven. Ja, dat is natuurlijk relatief. Uh, uh, ik, ik denk dat ik wel ruksigloosder ben dan... dan ik zie mezelf toch niet als iemand die ruzigloos is. Eigenlijk, eigenlijk heel voorzichtig. ik vind dat, Met name in mijn omgang met mensen ben ik heel voorzichtig. Nou, in de keuze voor jezelf. Ik denk inderdaad niet dat hij bedoeld heeft te zeggen... dat je onzorgvuldig of grof met mensen omgaat. Maar dat je een grote noodzaak hebt om in je, een, in je ja. eentje door het bestaan te gaan. Ja, er zit natuurlijk iets eenzaams in, in, in het vak ook. Het hele vak van cabaretier is natuurlijk ook het leukste als je in je eentje staat. Want dan kun je een hele wereld oproepen. Dan, dan kan er iets gaan ontstaan... Uh, dan hoef je niet enerzijds, anderzijds te doen. Maar als je normaal al krijgt, als je met een ander gaat spelen... dan krijg je nooit het één op één wat een cabaretier heeft. En een cabaretier is toch, vind ik, voor mijn gevoel... een persoon die door de wereld loopt en zich verbaast over allerlei dingen... waar een ander zich niet over verbaast. En als je dat met z'n tweeën doet, dan krijg je al gauw een soort compromis. Het hoeft niet. Nederlands hoop, TV en Smeek was ook een heel goed voorbeeld. Die heb ik gezien met z'n tweeën. Dat vond ik echt steengoed. Echt, maar dat komt er niet zo heel veel voor. Ik vind, in je eentje kun je vaak kun je meer, meer uitrichten bij een zaal. Meer kapot maken. Wij willen weer een mooi lied horen. Wat, oh, wat, ik heb er maar twee meegenomen. Nou, wacht even. kijk, als jij uh, webcams kunt afplakken... en jasjes eroverheen kunt gooien... kunnen wij eisen dat jij gewoon nog een liedje extra speelt. Want dan moet er gewoon oh ja, meer geluisterd kunnen kijken, worden. Kijk, dan ga je er gewoon wel een beetje doorheen houden. Maar dit is wel kunststof en ja, dan moet je gehoorzamen. Hè. Over de tijd waarin we zitten. Mensen die geschiedenis studeren, bedenken dan voor elke tijd één woord. Ze gaan die tijden karakteriseren: de romantiek, het klassicisme enzovoort. Na de middeleeuwen kwam de Renaissance. Daarna kwam de verlichting en barok. Toen kwam in Frankrijk plots in ene de regence en in de 19e eeuw de Belle époque. Ook toen mensen nog niet op de aarde liepen, moest er een naam worden bedacht voor elke tijd. Dat ging volgens het principe. Je kreeg het Pleistocene, de jura en het krijt Wij kunnen nu van onze tijd niet weten Hoe die strakjes in de boekjes wordt genoemd Hoe zullen onze jaren laten heten Worden ze belachelijk gemaakt of juist geroemd Gaan decibellen onze tijd typeren en hebben wij geleefd in het lawaai? Of gaan ze onze hebzucht honoreren? En zitten wij nu midden in het graai? Is dit de tijd van contra-integratie? Of staat die straks bekend als nonchalance? Of als het Twitter of de neo-segregatie? De verduistering of als de... Décadence. Eén ding durf ik hier wel te beweren... Als ik zo rondkijk in onze maatschappij... En alles durf u eens laat passeren... Dan leven wij beslist niet in het jij. Jeroen van Merwijk... Uh... En we gaan hem vragen waarom hij zich eigenlijk niet wil, wil aanpassen... aan Schouwburgdirecteur, Zich niet wil aanpassen aan recensenten. Zich niet wil aanpassen aan het publiek. Want dat, zegt hij in zijn laatste voorstelling... is ook een reden om te stoppen. Ik ga mij niet aanpassen aan wat nu à la mode is. Nou, kijk, je hebt denk ik niet eens een keuze. Ik geloof dat als je artiest bent... dat je vastzit aan wat je bent. En uh, uh, je, je, ik ben zo. En ik heb daar... een. een, een aantal jaren van kunnen profiteren. En nu ben ik zo lul. En wat is dan nu... die mode? Nou, kijk, er valt veel over te zeggen. We, ik heb vandaag de hele dag... naar Radio 1 zitten luisteren. En er is geen nederlands liedje langsgekomen. Uh, dat is wel vrij treurig. Dat het Nederlandse lied helemaal aan het verdwijnen is. En dat is op televisie al sowieso niet meer te horen. Heel, überhaupt non-existent. Op de radio is er geloof ik nou, al... Nou, in, in, in het programma van Giel Belen, beste singer-songwriters... komen ook wel Nederlandstalige singer-songwriters. Ja, oké. Okay. Singer ja, ja, ja, ik, ik, ik vind het echt... Ze zijn met een lantage te zoeken. Mijn programma's zijn nooit uitgezonden op televisie. Mijn theaterprogramma's. Die van collega's wel. En dat is met name omdat er te in zitten. Het lied uh, ligt uh, licht onder vuur en is in zwaar weer. Ja. Met name het kleinkunstlied. De, het het, het, het Nederlands talige. En waar, waar resulteert levenslied. dat nou in? Zeggen uh, schouwbericht directeuren van nou... Um, we willen je daarom niet meer of we willen je minder vaak. Of wat, wat is het Nou, uh, er komen effect. gewoon de mensen kijken. Dat is heel simpel. Ze kijken, kijken het is nu een crisis. Dus iedereen kijkt alleen maar kijkt hoeveel mensen er komen. En ik ben een cabaretier voor, voor, ja, ik ben voor, voor de elite. Terecht. Dat hoort cabaret ook te zijn eigenlijk. Voor een klein publiek. Is dat zo? Vind ik wel ja. De cabaret moet eigenlijk een beetje iets nou ja, samenswerends hebben. Ik kwam een quote van je tegen. Over uh, Najib Amali, Over Jochem Meijer. Uh, over um, Bert um, Visser. Waarin je zei. Ja dat zijn lolbroeken. Nou, dat, dat heeft met cabaret niet veel te maken, vind ik. En, en echt, echt cabaret, dat is tegen de haren heen strijken. Nou, dat, dat, op een gegeven moment is, weet je die truc ook niet meer, want dan weet iedereen Dan komen ze ervoor. Mm. Dus eigenlijk is het... Is het dus hartstikke... we zitten aan het eind van een soort van cyclus. Nou, de, ik, ik heb, de, ze zijn er nog wel, Horace, dat houden ten goede. Er zijn nog steeds wel mensen die dat wel zeker, wel, wel zeker doen. Want, uh, Zoals? Nou, bijvoorbeeld Micha Wedheim, Die ook een arrogante hond is. En, en dat, dat uitstraalt. Nou, geweldig. Maar die zingt niet. En ik vind dat bij Cabaret hoort het lied. Dat is wezenlijk aan Cabaret. Een ja. intelligent, intelligent kort dingetje over de wereld om ons heen. Hmm. Dus dat, en het is het moeilijkste wat er is in een lied schrijven Ik heb al eens een, man, een jongen die, na, die kwam naar me toe aflopen. en zei: Ja, wat jij doet, wat, die wou ik, collega cabaretier. Zei, wat jij doet met die liedjes, ja, dat, dat, dat, dat, dat wil, okay. ik, wil ik eigenlijk niet. Goed, dus ik zei nou, dat me goed ook, want je kunt het niet. Goed. goed, dus dat draagt allemaal bij aan de overweging om te stoppen. Maar nu komt er een criticus voorbij en die zegt: Meneer van Merwijk, um, ja u kapt gewoon omdat u substantieel minder vaak wordt geboekt. U bent een ja. gefrustreerd konijn. Nou, Wat zeg je dan? Dat, nee, nee, dit, ik probeer juist geen gefrustreerd konijn te zijn, want ik heb een prachtig, ik heb een prachtig leven gehad en ik ben niet dood of zo. Ik ga alleen niet meer solo optreden en ik ga trouwens ook nog ondergronds. Ik ga huiskamerconcerten doen. Ik doe preken door het land en ik vind wel weer iets. Ik, ik ben iemand die heel, ik heb, een soort duizendpoot. Maar je hebt ook mensen, dat vind ik een stuk erger, die violist zijn of acteur zijn en al die gezelschappen die weg zijn, al de symfonieorkesten die verdwenen zijn door een voorkomen niet, niet bedachte onbericht de bezuinigingswoede die het hmm. volgende kabinet heeft... heeft zich gewoon he, ja. belachelijk. En, en dat is een stuk erger, weet je wel. Ik red me wel. Maar er is een enorme, een enorme kaalslag in het theater. Oké, okay, dan nou, vraag in, in, in, in, ik het anders. en he? niet, uh, niet door een criticus of zo aan te halen... maar gewoon rechtstreeks vanuit mezelf. Tot op welke hoogte heb je hier nou gewoon echt pijn van? Tot nou, op welke hoogte doet het zeer dat je stopt? Nou, eigenlijk niet. Ik vind het... Ik, ik, Hand op je hart? Ja, absoluut. Ik, ik, ik, ben, ik, ik kan nog blijven schrijven. Ik vind heus wel weer plekjes om, om, om, om het te gaan doen. Om te gaan zingen. En als de tijden weer rijpen zijn. Als, als, als het is ook leuk om als eerste van een boom te waaien. Ik vind het ook wel weer, ook wel weer een soort eer, weet je. Ja. En nu gaan we schilderen. Althans, we gaan het schilderen voortzetten. Aanvankelijk uh, onder een andere naam. Ja. En die luiden? Malfet. Wat was dat voor naam? Nou, uh, ik heb jaren naar een naam gezocht, een, een, een pseudoniem. En uh, toen las ik uh, de Arthur, de, de, de Arthur legende En daar kwam Lanslot in. En ik heb me altijd in wel uh, mee verbonden gevoeld. En die noemde zichzelf de Chevalier Malfet, M-A-L-F-E-T, ja. op zijn, op zijn uh, middeleeuws. Ik dacht, Malfet, het is een mooie naam. En waarom... Is daar nu ook alweer een afscheid van? Dus, want dat, dat is ook een wissel die omgaat. Nou, je gaat nu echt schilder worden onder je eigen naam. Onder mijn eigen naam, ja. Dat, dat, dat heb ik op een gegeven moment zo, zo ervaren. Ik, ik, ik ben getrouwd. Ik, ik haal uh, op met, met, met cabaret. Er zijn een paar grote dingen gebeurd in mijn leven. Dus daar hoort dit bij, voor mijn gevoel. Dus hm. dan doe je dat. En dan vind ik wel weer een truc om die vetter om die in te lullen... in, in mijn curriculum hm. in mijn, in mijn, in mijn vitae. Maar het is toch ook goed om nu met het werk wat ik nu maak... waarvan ik ook echt wel vind dat het niveau begint te krijgen... dat het begint zich te meten met het echte werk... dan, dan is het wel weer goed om ja, dat te gaan doen. Sommigen zeggen Dalí-achtig werk. Vind je dat terecht? De, wat, waar ik nu mee, wat ik nu aan het maken ben, niet. Maar, Hoe zou je het zelf uh, kenschetsen? Uh, ja. mm. ja, ik weet het niet... Er zit heel veel tekst in. De ondergrond van die afbeeldingen is vaak tekst. Hè? In, je, in je eigen handschrift schrijf je ja, van alles ja. nog het over. Alles, ik ben nu de Bijbel aan het overschrijven. Alle, ik ben met allerlei grote, grote drie luiken bezig. En dan ja. zit ik de en maak ik tekeningen onder En er ja, zijn heel, heel, veel, uh, heel veel koppen van Lou Reed die opduiken in dat ja, werk. Ja, ja dus die, je, je, als. als als kunstenaar probeer toch ook mensen mee te nemen in jouw wereld. Dus en, en, en Louise, is ook overleden afgelopen jaar natuurlijk. Dat is ook een vrij ernstige zaak. Hmm. Hoewel. Voor hem geldt hetzelfde. Een prachtig leven gehad. Dit is Een schitterend oeuvre. Net zoals Maarten. Maar Maarten komt nu ook tevoorschijn in de schilderijen. Zo ja, gaan die dingen. Ja. Als schilder schilder ik ook over de wereld om me heen. Herman Vinkers zei tegen de redactie van Kunsthof. Het wonderlijke is dat Jeroen vanuit een hele andere intentie schildert. Dan dat hij voorstellingen en liedjes heeft gemaakt. Ja. Dat vond ik een intrigerende opmerking. Wat is het antwoord? Wat, wat, wat is dan die andere ja, intentie? Klopt. Wat dat is klopt. die andere intentie? Waarmee de ene is de totale verbeelding. De schilderkunst is totale verbeelding. En een cabaretier is keiharde werkelijkheid benoemen. En dat, dat kan je nog op, op, op een beeldende manier doen. Dat heb je niet ja, ja, ja, naam, ja. denk ik wel. Maar het hele uitgangspunt is anders. Want het gaat over de wereld om ons heen. Een schilder gaat over de wereld buiten ons. Ja. Maar makkelijk is anders. Want uh, je zegt ergens in deze voorstelling... ik ga de komende twintig jaar maar eens proberen een goed schilderij te maken. Ja. Is dat zo moeilijk? ja. Ja, niet voor iedereen, maar voor mij. <laughs> kijk, je hebt ook mensen die het heel goed kunnen. Ja. Maar kijk, ik, ik, hou, ik hou van bijvoorbeeld van middeleeuwse kunst. Hè. Ik, hou, ik heb een soort horror vacuïe, een angst voor de leegte. Ja. Die zie je ook vaak bij, bij, uh, bij, uh, bij uh, mensen met een stoornis. Autisten hebben dat ook vaak. Ik herken daar heel veel in. Ik vind, ik, eigenlijk vind ik dat elk stukje van het doek moet, moet, moet een besluit zijn, moet bekeken zijn. Mm. En, uh, en zo ziet het eruit, want het is millimeterwerk. Je ja. zit volgens mij soms twee jaar op één doek. Ja, ik, zit wel, ik, zit, ik doe er wel heel lang over. Ja. En, en dat is heel erg doorgewerkt en doorgecomponeerd uh, de, uh, de, ja, uh, schilderwerk. En daar ben je gewoon heel lang mee bezig. En het is heel lang, voordat je het vocabulaire hebt... om dat op een interessante manier allemaal te vullen... ja, dat doe je, dat doe je gewoon jaren en jaren over. Want dat leren ze niet op de academie, dat moet je allemaal zelf leren. Nee. En je hele, je hele manier van denken, overschilderen... en je moet echt stevig in je schoenen staan ook tegenwoordig... want wat, wat tegenwoordig als goede kunst wordt gezien... vind ik niet altijd even, even goed en andersom... Hm. Je moet gewoon als een, als een spier je eigen, je eigen weg bepalen. Anders ben je verloren. Dus als ik de volgende keer bij jou en net in dat Zuid-Franse huis kom... en dat kom ik op een dag... Ja. dan um, heb je daar niet weer stapels liedjes zitten schrijven. Dan heb je gewoon meer doeken gemaakt. Ja. Herman Vinkers die zei maar... dat laatste liedje, Niets is voor altijd, is wel heel erg mooi. Misschien wel eens een mooiste liedje. Ik denk dat het mijn beste... Mijn beste tekst ooit is, ja. Maar hij zei, dat laatste couplet... laat hem dat eens voordragen. Want dat is net poëzie. Dan pak ik even de tekst erbij. Ja. dan wil ik het toch wel even bij hebben. Even kijken, hoor. Toch is er iets... dat altijd rond zal blijven zingen... een verre eidertoon. toon. Hij, misschien, misschien moet het één eerder. Ooit droogte zee...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 Heel ja, erg mooi. Ik zou zeggen, pak de tegel erbij. Uh, bedenk je eindtekst. Ik meld ondertussen even... dat nou achter twee dingen van Omroep Max te horen is. Uh, ze staan de hele week stil bij de 200ste verjaardag... van het Koninkrijk der Nederlander. Margreet Rijntjes ontvangt Mike Eman. Premier van Aruba sinds 2009. Hoe kijkt hij aan tegen het Koninkrijk... en tegen de rol van Nederland daarbinnen? Jeroen van Meerwijk, wat een uur, man. <laughs> wat komt daar te staan? Weg met nut. Weg met nut! In alle Leidt mij tot botsingen. Ja, nee, maar het hebben. is een, op alle opzichten. Weg met nut. Met een max, niet zonder hamer. met een haven mij erachter. Ja, klopt. Ja. Hey, fijn dat je er was. Ja, leuk om u te zijn. Dankjewel. Grazie. Bye. Nee. Hey. Dank meneer van Merwijk. Dit was aflevering 2736. Jawel, er zijn nog kaarten. Tot morgen. Radio 1. Nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mandiade. De keukengeheimen van België... met voetfotograaf Tony de Duc over de keuken van ons vader... Bier van Gurp met de beste Belgische bieren. En Jonah Freud maakt smeus. Smeus? Ja, smeus. Luister naar Manjaren Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat moet ik? Is een hele goede Vraag. Wat moet ik? Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin. Een waargebeurd verhaal van Judith Koelemeijer. Hemelvaart. Ook verkrijgbaar bij de Libris-boekhandel. En Wat moet ik? is mijn nieuwe boek met verzamelde columns. Misbruik, mededogen, liefde en passiemoord... zijn de ingrediënten van Dostoevsky's grote roman De Idioot. Hoofdpersonen zijn prins Mischkin